NOS, NOS, Daniel King Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Scoren terwijl je man minder hebt. Twee ploegen deden het in de eredivisie vandaag. Zo kwam Vitesse op voorsprong tegen Groningen. 0-1 in het voordeel nu van Vitesse. En ik noemde net zijn naam, Mike Havenaar. Hou hem in de gaten, want hij is levensgevaarlijk. Vitesse met 10, Groningen met 11, maar het is wel 0 tegen 1. Uiteindelijk won Vitesse met 3-0 bij Groningen. FC Utrecht moest zelfs twee rode kaarten incasseren tegen PSV. Maar ook die ploeg wist een overwinning te behalen. Zometeen veel meer daarover. En de Nederlandse honkballers die konden in Rotterdam Europees kampioen worden. Maar Italië was te sterk. Nederland liet het afweten. Zo gaf pitcher Sharon Marties bijvoorbeeld niet thuis. Sharon het dag niet. En um, dat kan gebeuren in honkbal. En je hoopt alleen maar dat het niet gebeurt op de finale. Maar dat gebeurde dus wel. Zometeen bij ons coach Brian Farley over die verloren EK-finale. En op de eerste dag van de wkw wielrennen in Limburg twee keer Nederlands goud. Ellen van Dijk en Nicky Terpstra wonnen met hun commerciële team de ploegentijdrit. Ja, kikken, hè? Echt mooi. Ik uh, wist natuurlijk wel dat het erin zat, maar uh, je moet het dan maar even doen, hè? En verder komt uh, hockeybondscoach Paul van Asten het woord over zijn toekomst. En was het natuurlijk het week -einde van Roger Federer die in uh, Nederland speelde. En wisten de Nederlandse volleyballers toch nog het EK te halen. Hoe dat ging, dat horen we straks van de bondscoach. Dat en nog veel meer tot 11 uur in NW's langs de Lijn. Maar eerst wat er zoal gebeurde in de Eredivisie dit week einde. Laten we het eens over Vitesse gaan hebben bijvoorbeeld. Die blijft voorlopig de trotse nummer 2 van de Eredivisie. Een uur lang speelde de ploeg van Fred Rutte met 10 man tegen FC Groningen. Het hadden er zelfs 9 kunnen of misschien wel moeten zijn. Als Theo Jansen zijn tweede gele kaart gekregen had. Maar die kaart gaf de scheidsrechter per ongeluk aan zijn ploeggenoot Patrick van Arnold. Theo Jansen kon de hele wedstrijd uitspelen. Hij vond het niet zo bijzonder dat Vitesse wist te scoren met een man minder. Je moet gewoon blijven wachten op de mogelijkheden. Ja, ja absoluut. Ik bedoel, in iedere wedstrijd krijg je natuurlijk een paar kansen. En, uh, ook met tien man. En, en daar hebben we op gewacht. en uh, Die hebben we ook gelijk benut. En uh, Dat geeft wel heel veel vertrouwen. Tee, hoor, dat mag je wel zeggen. Jullie liepen één op één. Drie kansen, drie goals. Ja, klopt. Dus, uh, zelfs de centrale verdediger die een bal binnen schiet. Dus uh, we mogen niet klagen vandaag. En rood voor Van der Heijden en geel voor jou. Waarom? Omdat ik uh, een beetje te fel was tegen hem, blijkbaar. Een paar minuten later. Uh, de, de leeuw ligt op de grond. Uh, de scheidsrechter de wacht, uh, fluit dan toch. En geeft een kaart aan, uh, aan Van Aanholt, die niet echt op jou lijkt. Nee, klopt. Hij maakt de overtreding ook niet. Maar ik bedoel, als je de beelden hebt gezien, die heb je vast gezien, is er niet heel veel aan de hand. Nee, ook hier ben ik het mee eens. Maar de scheidsrechter vindt het toch een gele kaart waard. Ja, en dan is dan hij toch je... aan het verkeerde adres. Ja, dat, uh, hij was, uh, hij was uh, vandaag... Uh... Minder scherp dan die uh, normaal gesproken is. Maar ja, iedereen heeft er wel eens een minder. En met 9 tegen 11 dat was natuurlijk wel helemaal lastig geworden. Ja, maar als, als, als stelt niet. <laughs> dat is een feit. Theo Jansen. Filip Koken, voetbalverslaggever, commentator hier in de studio. Goedenavond, Filip. Uh, nou Nijans het zwaar. Wat, wat vond jij daarvan, van het uh, incident? Nou, ik vond het wel een. Uh, ja, het is maar een lichte overtreding. Maar ja, conform de regels geef je dan een rode kaart. En ja, Groningen had verder in die wedstrijd ook nog wel pech. Raakte een keer paal, raakte een keer lat via Kwakman en Van Dijk. Maar je ja. ziet toch dat, uh, ja, dat Groningen met een man meer, weliswaar ten avond gaat trekken. En dan zie je toch de naïviteit van deze jonge ploeg. Ze gaan naar voren lopen, raken een paar keer de bal kwijt. Vitesse blijft rustig, blijft cool. En die spelen dat zo kalm uit en uh, ja, winnen er ook verdiend. Dat was eigenlijk niks op aan te merken. Had jij de indruk dat als uh, uh, Vitesse met uh, vijf man komt te spelen dat Groningen ze er dan wel in schiet? Um, ik heb wel de indruk dat uh, Groningen... dat moet toch ooit wel eens een keer weer gaan draaien. Maar ik, ik zie weinig leiderschap in dat team. Uh, dat, dat moet Maaskant er een keer inbrengen. Maar ik, en met verwachtte dat ook een beetje van Virgil van Dijk... dat hij op zou gaan staan en het team een beetje op sleeptouw zou gaan nemen. Kwakman zou dat voetballend een beetje moeten kunnen. Maar dat komt maar niet uit de verf. Maar ergens moet, moet het er toch wel in zitten. Maar dat komt er voorlopig nog niet uit bij Groningen. Nee. Um, uh, zoals Vitesse het vandaag heeft uitgespeeld, hè, met zijn tienen. Uh, heel knap. Uh, geeft dat ook een beetje aan dat het zelfvertrouwen gewoon enorm groot is in, uh, in Arnhem, in dat team? Ja, je ziet sinds dat Jordania er binnenkomt, uh, komt er meer zelfvertrouwen. Je, in het eerste jaar bij Ferrer was er zoveel onrust. Ook al omdat hij het elftal iedere week op vier plaatsen uh, wijzigde. Van der Brom wisselde al veel minder. En dan zie je dat er meer stabiliteit komt in dat team. En bij Rutte zie ik inderdaad dat er, dat er echt nu een basis wordt gelegd... waarop hij echt wil voortborduren. Ook al gaat er de wedstrijdje wat minder. Hij heeft een soort, soort romp staan... En dat wil die ook niet meer aankomen. En je ziet dat, daar, dat er dan erg veel rust komt in dat team. Dat, dat valt me ook in, in een paar mindere fases, ook vandaag tegen Groningen. Vitesse heeft ook al een kleine mindere fase gehad. Maar dan blijven ze toch rustig. En dan jagen ze af en toe ook zo'n bal een keer de tribune in. Maar dan blijft een rust gewaarborgd in dat team. En dat hebben ze nodig. En dat werkt erg goed. Ja, het was even zoeken naar de, de basisformule, om maar zo te zeggen. Ja. En die lijkt nu gevonden. Is, is daarmee Vitesse dan gelijk titelkandidaat? Nee, nee. En dat vinden ze zelf ook niet hoor. Zo reëel zijn ze ook zou wel. Dat zou ik ook zeggen, ze kunnen wel lekker uit de lute. Te blijven. Ja, dat willen ze natuurlijk graag. En natuurlijk volgens alle plannen vooraf uh, bij de verkoop van, de, van die club is er al gezegd 2013 is het kampioensjaar. Dat hebben ze geloof ik ook wel een beetje spijt van nu. Maar Vitesse is geen kampioensteam. Er zijn drie, vier teams in Nederland die veel meer kwaliteit hebben dan Vitesse. Maar ze moeten zo mee kunnen doen om uh, plaats vijf. Dat wel. Ja. ja, waar schort het hem dan nog aan, denk je? Nou, ze hebben natuurlijk uh, met Boni wel een, een geweldige spits. Maar ik vind ze uh, op het middenveld nog niet uh, volwassen genoeg... om een, om een wedstrijd echt uh, na, naar de hand te kunnen zetten... en dat ook tegen de topclubs te kunnen doen. Dan denk ik dat ze echt tekortschieten. Ja, dat was de ene wedstrijd waar heel veel over gesproken werd. Maar er was natuurlijk nog een ander duel waar we het over gaan hebben. Uh, ik stip het net al even aan. Uh, die, die rode kaart bij, uh, bij Utrecht, PSV, bleef er niet bij één... Maar het werd pas interessant na de rode kaart voor Anwar Kali. Drie minuten later werd er al gescoord. Oor. En de bal gaat in het doel. Gemist door iedereen. Of is het Bulthuis die hem nog heeft verlengd? Hoe dan ook, Utrecht met tien man komt toch een voorsprong. Ja, ik heb het geluk. Ik, uh, ja, broer, het is wel een beetje hulp van, uh, van de verdediging van PSV natuurlijk. maar uh, ja, Ik raakte er minimaal, maar het was net genoeg voor een goal. De advocaat kan het niet geloven. Dan hoop je dat hij een keer verkeerd valt of wat dan ook. En, uh, en een drieën aan. Maar ik, ik heb geen fatsoenlijke aanval gezien. Van Bommel: krijgt een schop van Gerrand. En dat komt om op elkaar te staan. Een rode kaart! Ja, ik denk dat we de laatste kwartier, twintig uh, minuten het erg zwaar gehad hebben. En eigenlijk alleen maar opgehouden hebben. Maar ons zien met zo'n sterke mentaliteit dat, uh, dat we zelfs met acht man gewoon, uh, ja, het, PSV, het spel van PSV op kunnen houden. en uh, Ik denk dat we dat echt perfect gedaan hebben. En dan luidt Blom af en is hier de terechte overwinning van FC Utrecht. En als je dan uh, met negen man komt te staan en je, en je, en je trekt zo'n wedstrijd puur op karakter en men mentaliteit over de streep... Dan... Ja, daar zijn we daarin ook uh, met een hele jonge groep uh, toch wel in gegroeid. En daar uh, zijn we heel tevreden. En PSV, dat druipt af. Het speelde armetierig vandaag in Utrecht. Er was geen inspiratie. Nou, daar zullen we echt over moeten gaan praten. Uh, waar, het ligt, waar het aan ligt, lijkt het zo. En het zal bij zichzelf te raden moeten. Want dit is het PSV dat we kennen van vorig seizoen. Het is sowieso fijn om drie punten te halen. Uh, uh, uh. Ik heb met Dick een vreselijke goede band. Hij loopt als een rode draad door mijn carrière heen. Als speler heeft hij me wegwijs gemaakt wat je moest doen om een, om, een, om een echte profvoetballer te worden. Als trainer heb ik meegelopen met hem. Dus ik vind het wel vervelend voor hem, maar dat moet maar een keertje. Dat was uh, Jan Wouters uh, van, van Utrecht. Voorwoord uh, over die problemen van, uh, van PSV gaan hebben. Het, het was een ouderwets heerlijk middagje in de Galgenwaarte. Ja, en ik vind het ook geen toeval dat FC Utrecht uitgerekend... tegen zo'n topploeg nu een eens een keertje wint. Want hè, er is een nieuwe spelopvatting bij Utrecht. Dat wordt uh, nu vormgegeven, verwoord door de algemeen directeur... door uh, Wilke van Schaik. En die citeert dan uit het beleidsplan... we moeten op de helft van de tegenstander gaan spelen... we moeten verzorgd voetbal gaan spelen... Maar de waarheid is dat Utrecht er helemaal de spelers nog niet voor heeft. Die hebben daar geen elftal voor. Ze hebben een beleidsplan wat sterk afwijkt van het spelersmateriaal. En wat je dus vandaag ziet, is dat Utrecht een keertje de mouwen gaat opstropen. Weer ouderwets Utrechts vechtvoetbal gaat spelen. Lekker brutaal. Lekker brutaal, zoals ze vorig jaar ook twee keer Ajax hebben verslagen. En dan kunnen ze ook PSV verslaan. En ik zag ze twee weken geleden tegen NAK. En dan probeerden ze inderdaad verzorgd voetbal te spelen. Met dan zo'n Kali als de nieuwe man. De middenvelder die dan de bal aan de moet krijgen En vanaf oh. daaruit het spel moet gaan verdelen. Dat werkt helemaal niet. Dat, want als Utrecht dan zelf een spel gaat maken. Ja, dan weten ze zich eigenlijk geen raad met het balbezit. Nu kunnen ze reactievoetbal spelen, vechtvoetbal. En kunnen ze het elke ploeg lastig maken. Dus eigenlijk hebben ze een verkeerd beleidsplan nog. Of ja, dat, dat is natuurlijk geschreven met het oog op de toekomst. Daar willen ze naartoe. Maar zover zijn ze nog lang niet. En als ze ouderwets Utrechts voetbal kunnen spelen, dan kunnen ze dus winnen van PSV. En dus heeft het de publiek eindelijk een goede middag. Ja. Um, in Eindhoven zal er nog lang worden gesproken over deze wedstrijd. Met name bij PSV, bij spelers en, en, en de staf. Ja. Wat, is, wat gaat er toch mis daar? Ja, dat is. Het heeft ook een beetje te maken met dat spel van Utrecht, denk ik. PSV, dat, dat hebben we ook tegen RKC gezien... Dat, dat heeft het moeilijk als het niet de ruimte krijgt om te voetballen. En als het lekker de bal kan rond laten gaan... ook de ruimte krijgt van de tegenstander... dan kan PSV geweldig goed voetballen. En als PSV in het eerste kwartier, het eerste half uur... het gevoel krijgt dat ze er dicht bovenop zitten... ja, dan moet PSV mentaliteit vertonen. En daar klaagde Dick Advocaat na nou, uh, ook over... dat er te weinig mensen waren die opstonden. Hij zei zelfs dat ze, dat ze iedereen wel hadden kunnen wisselen. Ja. dat gebeurde dan met Toyvon en Mertens. Maar ja, je moet een, een, een vechtmentaliteit... Dus ze moesten dus meegaan met dat spel van Utrecht... want ze konden niet uit die duels blijven. Nou, en daarin schieten ze dan net tekort op mentaliteit. Ja, de advocaat zei ook uh, dat hij niet uitsluit dat de koppen gaan rollen. Ja, Bedoelt hij dan op, op mensen als Toyvon en Mertens? Ja, Basis? die, ja, dacht, ja, die er hebben er waarschuwing neer. gekregen. Die zijn er dus <huch> in de rust uitgehaald. Maar ja, je zou ook kunnen denken aan Marcelo... die nogal wat verdedigende fouten ja. maakt. Je kan denken aan Matafs die dan... Voorin, als hij al geen ballen krijgt van de zijkant, heb je weinig aan hem en maakt hij een bal bezitten. Als hij een kans krijgt, maakt hij de verkeerde keuzes. Daar kan hij op uh, doelen. Maar ik denk ook dat het een beetje emotie is, zoals we dik advocaat wel kennen. Ja. He, die moet zich ook een beetje afreageren. En Wellicht dat hij er morgen al een beetje anders over denkt. Ja. Titon speelde trouwens een geweldige wedstrijd. Ja, ja dat is ook een goede keeper. Fabelachtige redding had hij. Uh, de titelkandidaat was het vooraf. Het is het nog steeds. Natuurlijk. Het is nog vroeg in het seizoen, zeggen ze. Dan. Ajax uh, verloor toch twee keer van Utrecht. <tus> en, uh, <tus> ja, ja. en die werd ook kampioen. Ja. Ja. Dan krijgt de PSV de topper tegen Feyenoord. Mark van Bommel die is er niet bij. Hij krijgt zijn vijfde gele kaart in even zoveel wedstrijden. Daar wilden trainer Dick Advocaat en Mark van Bommel de afloop niet zoveel over kwijt. Ik zeg er helemaal niks over, dat moet je jezelf over oordelen. Wat gebeurt er volgens jou in die actie? Nogmaals, wat zei ik net, jullie mogen zelf over oordelen. Nou, ik denk dat verstandig is dat ik niks over Blom zeg. En over dat moment? Nou, dat bedoel ik dat moment. Voor de rest uh, kan je de strijdzitter geen verwijten maken. Die eerste wedstrijd gefloten. Maar dat moment vond ik weer uh, eigenlijk geen gelijkheid. Nou... Zeg het maar, Philip. Nou, het was een discutabele kaart, maar geen belachelijke beslissing. En uh, dat vond ik je eigenlijk. Je kan hem geven, zeggen ze dan. Ja, je, je, je kan hem geven. Dat is ook weer een goedkope opmerking. We hoeven jezelf niet zo uit te spreken. Maar ja, Van Bommel geeft Blom de mogelijkheid om de gele kaart te geven. Zo omschrijf ik het liever. Want hij was, hij was net iets te laat. En dan zit in het grensgeval: is het wel geel of geen geel? Ik vind niet dat je hier Blom zo hard op kan aanpakken. Ik was een paar weken geleden bij Groningen PSV. Daar kreeg Van Bommel wel een belachelijke gele kaart. Daar kreeg hij een duw van achteren, viel tegen iemand anders op... en hij kreeg zelf geel. Die was niet in de haak. Maar dat is de enige van de vijf gele kaarten die echt belachelijk was. Ja. En de andere vier, ja, als we hem zo willen omschrijven... dan kun je hem geven. Ja, nu, nu heeft hij de vijf achter elkaar... Een, een, een, en moet Van Bommel uh, noodgevongen zich uh, ja, zo verweren tegen al die, die vragen... Ja, En door te zeggen van ik zeg niks over Blom... zegt hij eigenlijk toch iets over Blom natuurlijk. Maar uh, hij vond het geen gele kaart. En, maar ik moet ook de eerste ja, dat speler... Dat zegt hij dus niet, hè? Nou, nah, je, je, je hoort het erin door. Maar ik moet ook de eerste speler en, uh, nog tegenkomen... die zegt, ja, terecht al die gele kaarten tegen mij. <laughs> um, uh, oh, misschien kan hij het shirtje van Balotelli uh, lenen van Bommel. Ja, het zo mooi, het zo goed staan. Why always me, weet je nog? <laughs> goed, naar de AZ. Die ploeg rekende eenvoudig af met de Roda's. 4-0 werd het. Josie Altidoor maakte er drie... Die spits zou zo wel eens uh, het, uh, een, de, de topscorer van de Eredivisie kunnen worden. Trainer Gertjan jan Verbeek daarover. Ja, waarom niet? Wij zijn een aanvallende ploeg. We creëren iedere wedstrijd veel kansen. Uh, uh, we hebben niet, uh, denk ik, het niveau van vorig jaar nog. Maar misschien kunnen we daar wel naartoe groeien. En, uh, en uh, ja, hadden we vleden jaar uh, in de eerste helft van de seizoen... een veel scorende Josie gehad hadden we misschien toch nog een, een of twee plaatsen hoger uh, kunnen eindigen. Maar Raffijn, uh, dat, is, dat was vorig jaar. En uh, we hebben toch lang bovenaan gestaan. En toch heeft Joosje ook toen 15 goals gemaakt. Nou, hij zit nu al uh, bijna op de helft. Dus hij is goed bezig. Hoe kijk jij tegen die ontwikkeling aan van Tidor? Nou, ik denk toch wel dat hij een soort van laatste waarschuwing heeft gehad. Tidor is 22 jaar. En hij is nu al bezig aan zijn zesde club. Dat wil toch wel wat zeggen. Hij is vrijwel overal weggestuurd. Ook vanwege zijn houding. En omdat hij niet altijd. Al te hard werkte aan zijn fitheid. Vorig jaar ook werd hij gehandhaafd door Verbeek terwijl hij eigenlijk daar uh, geen reden meer toe gaf. Verbeek heeft hem vaak de hand boven het hoofd gehouden. Want? En nou, omdat hij niet fit genoeg was, niet te hard genoeg en te dik eigenlijk. Ja, als je het zo wil omschrijven, ik vind het best. Maar ja, Verbeek zag er toch wel potentie in. En die heeft er vaak genoeg gewaarschuwd. En toch, ja, met sommige spelers heeft Verbeek dat. Dat hij het voelt van, nou, dat zit erin. En ook al heeft hij zich vaak genoeg, heeft hij zich ja, niet zo goed gedragen. Dan toch gelooft hij erin. En El door betaalt hem nu terug. Want uh, nu is hij wel fit. En misschien, ja, je kunt er natuurlijk wat goedkope uh, grap over maken. Van hij zal wel elke keer in het krachthonk hangen met, uh, met Verbeek. En hem een boksles geven. Maar je ziet het ook trouwens in zijn media-uitingen. Ik heb hem ook een paar keer geïnterviewd. Vandaag werd hij ook weer geïnterviewd. En in elke zin komt het woord terug team-effort. Team-effort. Ja. Hij wil dat elke keer benadrukken. Dat hij er is voor het team en niet uh, voor hemzelf. Hoewel hij al zeven keer gescoord heeft. En, maar je ziet het ook wel een beetje in zijn speldrug. Hij is zo fit dat hij uh, bij elke aanval betrokken is. En ook overal uh, opduikt. En niet alleen gaat voor zijn eigen kansen en zijn eigen goals. Hoewel ja. hij die wel mooi afmaakt. Ja. Um, vijf wedstrijden gespeeld. Um, welke, welke ploeg maakt nou op jou een echt stabiele indruk? Nou, tot nu toe is Twente natuurlijk heel erg stabiel. Maar dan moet je onmiddellijk bij aantekenen... ze hebben vijf ploegen gehad waar ze ook wel tegen moesten winnen. Dat hebben ze ook wel gedaan. En je zag toch bijvoorbeeld dit weekend tegen Willem II... dat ze ook wel erg makkelijk tegen goals uh, moeten incasseren. Het is dus nog even de vraag als ze straks de topploegen ontmoeten... hoe ze het dan gaan doen. Ja. Volgende week, uh, trouwens, uh, spelen ze tegen Heerenveen. Ja. Uh, toen het comp competitieschema bekend was, toen uh, zeiden we eigenlijk tegen elkaar... Van, nou, als je naar die zondag kijkt, zoals volgende week... ado Ajax, Twente, Heerenveen, NAC tegen AZ en PSV, Feyenoord. Dat wordt een mooie zondag. Maar Heerenveen, valt tot nu toe alleen maar negatief op... Uh. Nou, niet alleen maar negatief, ze hebben natuurlijk wel uh, drie keer... in ieder geval. Ja, drie keer <laughs> tegen goede ploegen hebben ze gelijk gespeeld en aantrekkelijk gespeeld. Maar tegen de ploegen waar ze eigenlijk zouden moeten winnen... ja, stellen ze ernstig teleur, dit weekend ook. Het uh, Friese thuispubliek uh, floot de eigen verdedigers uit... en hadden ze trouwens nog alle reden toe ook. En er was ook nog wel een erg raar incident met een, met een rode kaart van uh, Ramon Zomer... Die kreeg rood, die hield poepon vast. Iedereen dacht terecht, uh, beslissing. Daar is niets op aan te merken. Hij was op weg naar de kleedkamer. Hij was er al bijna toen hij werd teruggeroepen. Dus aanvoerde band op de grond gegooid. Aanvoerde dan boos op de grond. Toen hij daar, nou, dat kan er dan ook nog wel bij komen, want zo slecht spelen we. Er was niets op aan te merken. Zomer had uh, weggestuurd, moeten worden. Maar de rode kaart werd teruggedraaid. Want er was een assistent scheidsrechter... die een paar minuten eerder nog de vierde scheidsrechter was. En die zei, het is buitenspel. Dat was de eerste overtreding, dus zomer kan terugkomen. Ja, dat was toch wel een hele opmerkelijke beslissing. Vooral ook omdat hij kwam van een man die begon als de vierde man. De Rob Meenhuis, de grensrechter. Hoewel er staat, geloof ik, een straf op als je nu nog grensrechter zet. Je moet oh. zeggen assistent-scheidsrechter. Met een vlag. De assistent-scheidsrechter met een vlag. assistent met een vlag. Uh, Rob Meenhuis, ervaren man. Die uh, kreeg, geloof ik, uh, ik geloof dat de hemstringblessure was. Maar hij moest in ieder geval naar de kant. Werd vervangen door de vierde man, Simon Mulder. Die stond aan de zijkant. Zijn eerste vlagsignaal was meteen buitenspel. Ik denk dat hij nog een beetje de zenuw had, want dat was niet eens een twijfelgeval. Hmm. En zo werd zomer dus uh, gered en Heerenveen gered. Want ik denk, uh, ja, moeten ze ook nog met een man min hoewel, dat is dit weekend geloof ik alleen maar een, voor, uh, een voordeel... Ja, als zeggen. je met een man minder speelt. <laughs> ja. Ja. ja, dat had ze misschien beter uitgekomen. Maar goed, om, om even kort goed te gaan. Wat mij verbaast is dat als een assistent met een vlag dus uitvalt... dat hij niet uh, vervangen wordt door een assistent... die daar toch staat om te kunnen vervangen maar dus blijkbaar dan niet is opgeleid om als assistent met een vlag in te vallen. Nee, de vierde man, dat is een scheidsrechter... die normaal zijn wedstrijdjes sluit op een lager niveau... of totodivisie of, uh, of topklasse. Ja, dat is dus echt een scheidsrechter, dat is niet een vlaggenist. En, hm. uh, maar ja, zo is de regel nu wel dat als een assistent scheidsrechter uitvalt... dan wordt hij vervangen door de vierde man en die geblesseerde grensrechter... Die wordt dan weer vierde man. Ja, blijkbaar word je als uh, scheidsrechter geacht ook te kunnen vlaggen. Om dat automatisch ook maar even te kunnen, ja. het ja, toch een vak apart is uh, tegenwoordig. Natuurlijk. Maar uh, Van Basten gaat dat overigens wel uh, lastig krijgen. Want volgende week, inderdaad, die uitzendheid tegen Twente, tegen de koploper. En ja, zou hij die, die niet winnen? Dan heeft hij dus zeven wedstrijden gespeeld. Drie keer gelijk, vier keer verloren. Ja, dan uh, gaan ze toch echt morgen in Friesland. En dat zijn ze dan niet gewend. Nee. Goed duidelijk. Het wordt een, uh, een mooie voetbalweek. Zeker. Champions League, dinsdag en woensdag. En dan uh, uh, volgende week een mooi competitieprogramma. We gaan ervoor zitten, Robert. Ja, zeker. <coughs> Dankjewel. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Won't you vacay while I check it out. It is too hip for me you did. Hey, mama. You've got a fine brown frame. And I wonder what could be your name.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 Look good to me, cause all I can see is your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 Diana Reeves en Lou Rose en Fine Brown Frame. Ik vergat net even te zeggen dat we op donderdag natuurlijk ook de Europa League nog hebben. PSV speelt om 7 uur tegen Njepro Petrovsk uit. Altijd lastig. En vervolgens om 5 over negen Twente thuis tegen Hannover 96. Natuurlijk te horen op Radio 1. De vaste luisteraars die weten het ongetwijfeld toch Afgelopen vrijdag, gisteren, belden we met een zwaar gedesillusioneerde volleybalcoach, de bondscoach Edwin Benne. De volleybalmannen hadden net de EK kwalificatiewedstrijd tegen België verloren. Weg eerste plek in de pool. Het EK van 2013 was ver weg. Benne zei toen dit. Uh, of wij dus eerste worden of niet, uh, dat was wel het doel. Dat hebben we nu even niet, uh, niet bereikt. De tweede plaats geeft recht op een, uh, op, op een volgende ronde volgend jaar in, uh, in mei. Dus er is nog wel een, een kans. We gaan dus nu weer uh, ons uh, opmaken voor, uh, voor die tweede plaats inmiddels. En ja, mochten die Belgen toch uh, van plan zijn het anders te doen... dan hebben we zelf nog een theoretische kans op de eerste plek. Ja, tot zover het negatieve gedeelte. Dan nu het positieve gedeelte. We zijn 48 uur verder en we hebben Edwin Benne weer aan de lijn. Bondscoach, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. En geplaatst voor het EK? Ja, inmiddels toch geplaatst. Ja, direct. <laughs> er mag een lachje af. Ja, natuurlijk. Uh, ja, we zijn natuurlijk enorm blij en heel tevreden. Uh, ja, ik, ik heb dat stukje natuurlijk net ook al gehoord. Vrijdag was het inderdaad uh, natuurlijk een, een dompen. en We hebben ons weer uh, ja, herpakt en uh, gezegd, nou, we moeten dan in ieder geval die tweede plaats uh, zeker stellen. Uh, alle, ja, meer hebben we niet zelf in de hand. Maar uh, ja, gisteren hebben de Esten gewonnen van, van de Belgen gaf ons weer de ruimte om, uh, om te dromen van uh, directe kwalificatie. Dat was het moment waarop, dit, waarop mijn team weer, <laughs> weer uh, geloof kreeg uh, in, uh, in de eerste plek. En uh, ja, dat hebben ze bewezen. Ja, gisteren wonnen jullie zelf van Israël en vandaag van Estland. Maar ik wil ja. even terug naar 24 uur geleden. Z Z Z K Konden ja. jullie erbij zijn dat uh, de Belgen verloren van Estland of niet? Heb je ja, het gezien? Ik heb, ja, dat heb ik live gezien, ja. ja. Ja, oh, hoe, hoe zaten jullie op die tribune dan toen, toen je dat zag gebeuren? Um, ja, nou goed, de spelers waren er niet. Die hebben dat hier op televisie gezien in het hotel, maar ik was er wel. En ik heb, uh, ja, ik heb eigenlijk maar gewoon, maar gewoon genomen voor, uh, voor wat het uh, op moment waard is. Of, of in ieder geval uh, zonder grote verwachtingen of hoop. Ik ben maar gewoon maar gaan zitten en gaan kijken en kijken wat er gebeurt. Um, aan de ene kant hadden we na de 3-1 winst uh, van de Est of de Belgen... Uh, de kans op de eerste plek. Aan de andere kant... Uh, was er ook weer een, open, een, een mogelijkheid dat we zelfs derde zouden worden. Hmm. Uh, ja, want es Estland kwam er in één keer ook bij, dus het werd eigenlijk ja, spannender. Het was een spannender. er in één keer bij. Het, ja, ja. Deze, deze zware groep uh, was dus uiteindelijk tot het laatste moment onduidelijk uh, of je plaats 1, 2 of 3 uh, zou krijgen. En, ja. Dus dat maakte het ook alweer onzekerder en onduidelijker. Maar uh, ja, de sportieve uitdaging die was best te groot. Maar, ja. Ja. Want de jongens, die, je zei het al, die kregen een extra motivatie door die, ja. uh, door die nederlaag. Uh, waren ze misschien overenthousiast? Of Heb je ze een beetje moeten dimmen van oh jongens, we zijn er nog niet? Of hoe, hoe ging dat? Nee, we waren, we waren eigenlijk sinds gisteravond, uh, kon je zien dat de jongens heel gefocust waren, heel geconcentreerd. Um, echt weer, uh, ja, er kwam weer heel veel energie vrij, zeg maar. En dat heeft ze doorgezet vandaag bij, bij de besprekingen, de trainingen, de voorbereiding. Zag je wat heel erg uh, bezig was uh, met de wedstrijd en uh, met, vol, uh, met volle overtuiging uh, begon. Ja. Uh, ja. Ik, ik hoefde eigenlijk uh, voor het wedstrijd niks te doen. Uh, de uh, die jongens die hadden zelf besloten om, <laughs> om een volgorde te gaan. En uh, dat was uh, wel nog mooi gezien. Ja. Je was overbodig. Ja, en zo hoort het we zijn, denk ik. Uh, het werk ligt vooral aan de voorbereiding en in de in de kikken, eigenlijk. en dergelijke. Uh, ja. op een gegeven moment op het veld moeten zij het doen. Ja, dus ik, ik had een uh, prettige wedstrijd. Ik kon genieten van uh, wat ik zag op het veld. Ja, nou mooi. Uh, in het vorige gesprek dat we hadden op vrijdag, toen zei je ook... Toen ja. zei ik van, ja, wat is er nou in vredesnaam tegen België toch misgegaan? Dat je zeven matchpoints had en het steeds net aan het lopen. Toen zei ja. je nou, we gaan een uitgebreide videoanalyse doen en dan moet ik even zien ja. wat er fout ging. Ja. We, weet je dat inmiddels? Heb je dat lekker een beetje boven? Nou goed, het is... Uh, kijk, de Belgen, dat zei ik ook vrijdag al, uh, we zitten op hetzelfde niveau als de Belgen. En uh, ja, de ene keer uh, pakt het wat anders uit dan de andere keer. We hebben uh, uiteindelijk besloten om, uh, om het wel achter ons te laten. En uh, misschien op een later moment op terug te komen. Maar het is een feit dat je eigenlijk zo ver uh, in de wedstrijd uh, knopt. dat je weer twee fietsen voorkomt. Ja. En, uh, en dat je niet meer de kracht uh, hebt om het af te maken. Dus een van de conclusies was dat, uh, dat het inderdaad een lange zomer was. ...voor ons met vele hoogtepunten... ...die ook natuurlijk uh, emotioneel uh, wat doen met, uh, met, ja, met... vooral jonge jongens. En uh, ja, dat, moest, dat moeten we ook alweer... ...iedere week weer opladen voor, uh, voor een nieuwe uitdaging. Ja, dus fysiek moet het eigenlijk nog, uh, nog beter... ...en kan het nog beter. Ja, ja fysiek dat, dat is de moet beter, ja. Uh, ja, zeker. Ja. Uh, nou, wat een luxe. Je hebt nu een jaar en vier dagen om je voor te bereiden op het EK. Nou ja. <laughs> er zijn al wat andere dingen te doen in de tussentijd, maar... Uh, nou ja, ja, volgens mij was het jaar met de World League, uh, met de EK, ja, dat zijn natuurlijk fantastische uitdagingen en, en ik ben des trots op, op wat we nu hebben laten zien en wat we bereikt hebben met, met deze staf en deze spelers. Ja, wat een verschil ja, inderdaad. Uh, want, want dit is eigenlijk wat, wij, uh, wat het Nederlands volleybal uh, twee jaar geleden is verloren, de World League en de EK. En dat is, allebei, dat is allebei weer teruggehaald, zeg maar. Dus uh, ja, ik denk dat we weer uh, duidelijk op de goede weg zijn. Ja, de vrouwen hebben zich ook geplaatst voor het EK. Ja. Uh, dus Nederland staat weer op de volleybalkaart, om maar zo te zeggen. Ik ja, kan me ook voorstellen dat plaatsen voor het EK... ook misschien helpt met betrekking tot die World League. Want er moet, uh, hoeveel geld moet er bij elkaar komen? Anderhalve ton, zeg ik uit mijn hoofd? Nou, ik weet dat inderdaad niet precies. Nou, uh, ik me ook wel wat minder mee bezig. Want uh, ja, onze taak is natuurlijk uh, onconsultief vlak alles te doen... wat uh, binnen onze mogelijkheden ligt. Nou, dat hebben we inmiddels gedaan. Dus, uh, nou, het helpt wel mee, kan ik af. me voorstellen, dit, dit goede nieuws. Pardon? Het helpt wel mee. Het, het, het werkt niet tegen. Dit ja, goede... dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ik denk de, uiteindelijk gaat het om de sportieve prestaties uh, van het sportteam. En uh, ja, de, de, de, de eerste aanzet is gegeven. Dus ik denk, uh, en er zit natuurlijk wel ontzettend veel in. We hebben nog een uh, denk ik een mooie toekomst ja. voor ons. Uh, met, met heel veel spelers die heel graag voor het Nederlands team willen spelen. En, uh, en ook talentvol genoeg zijn om, uh, om er wat moois van te maken de komende jaren. Nou, duidelijk. Nou, je zit in het bruisende Tallinn. Hoe vier je dan zoiets? <laughs> Ik zit hier op mijn hotelkamer, uh, rustig. Ja, maar... De jongens uh, die maken de stad onveilig. En uh, ja, morgen vroeg is het alweer uh, heel snel en vliegt heel veel vliegtuig daarin. Dus uh... ja. Je gaat in één maar keer dan door, dan waarschijnlijk. Ik dat nee, uh, in de gepaste uh, sfeer met, uh, met de stad. Ja. Ja, goed zo. Nou, geniet ervan. Sven, nogmaals uh, gefeliciteerd. En een goede terugvlucht. Oké, okay, dag. Edwin Binnen was dat, de volleybalbondscoach. Volleyballers hebben zich dus geplaatst voor het EK van volgend jaar. En dat uh, zag er afgelopen vrijdag heel anders uit. De eerste dag uh, op de WK wielrennen leverden twee Nederlandse wereldkampioenen op. Maar ze reden niet voor Nederlandse ploegen. Hoe dat nou zit, dat hoort u van Steven Dalenboud. De ploegentijdrit voor teams. Het is een nieuw onderdeel op het WK. Geen landen dus, maar de oude vertrouwde ploegen. En natuurlijk, niet wind. Which is wat je op deze dag day. A perfect day for racing sunshine in the Netherlands. Bij de mannen legde Nicky Terfstra de 53 kilometer het snelst af. Samen met zijn ploegenoten van Omega Pharma Quickstep heerste hij in Limburg. Met Onze ploeg ging daar vrij soepel. Uh, het is niet een snel parcours. Uh, veel op en neer en hoofdzakelijk uh, tegen wind.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 ja, dat heeft het verschil opgeleverd aan het eind. Nou is het een nieuw onderdeel. Um, hoe schat je deze wereldtitel in? De ploegen schat het heel serieus in vooraf. Hè? De, de, alle toppers stonden hier aan de start. Maar kun je dat een beetje aangeven? Is dat, is dat voor jou gewoon een volle ontlading dat je nu deze wereldtitel hebt? Ja, zeker. Uh, je be, uh, best wel naartoe geleefd. Uh, ik vind het een hele mooie discipline. De baan heb ik het ook al heel vaak gedaan. En, uh, en uh, ja, zeker voor een team is het natuurlijk heel prestigieus. We kunnen nou zeggen, ploegen tijdrijden zijn we de beste van de wereld. En dat, uh, dat, dat is toch wel uh, iets heel speciaals. De Rabo ploeg was er ook veel aan gelegen om in eigen land te scoren. Maar Rabo werd vijfde. Wilco Kelderman moest veel te vroeg lossen. En op de Kouwberg, vlak voor de finish, kon ook Luis Leon Sanchez het tempo niet meer bijbenen. Daardoor raakte het podium uit zicht. Lars Boom. Uh, ja, het was heel zwaar, denk ik, wat normaal is. Uh...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 Maar uh, ja, we moesten toch wachten of dat hij nou harder kon nog niet. Uh. Ja, ja, jullie waren daar niet, niet meer genoeg man meer vooraan. aan. Uh, je maakte al boven de kouberg een gebaatje. Wat zat achter voor gedachte? Ja, gewoon dat we moesten vechten en we moesten knokken tot op de streep. Ja. Het, het, het lullige is wel dat, dat jullie uh, heel goed reden. En dan, ja, misschien op de koubouberg dan net die nodige seconden verliezen. Ja, dat heb je goed gezien. Dat is jammer, en dat, uh, ja, daar kun je niks anders aan doen kun je er niks aan doen. De vrouwen reden 34 kilometer en ook daar een Nederlandse wereldkampioene. Ellen van Dijk met haar ploeg Specialized. Ja, hoe gaaf. Ja, ja lang van gedroomd. Mooi. Specialized was de grote favoriet en die rol maakte de ploeg dus waar. Ellen van Dijk en haar ploegenoten waren 24 seconden sneller dan de nummer 2, Orica. Um, eigenlijk verliep alles super volgens plan. We hadden alles uitgestippeld van tevoren. En uh, ja, zoals het uitgestippeld was, is het uiteindelijk ook gegaan, dus uh, ja, het was eigenlijk een droomrace. Het was natuurlijk een parcours wat op en af ging. Ja. Um, was het daardoor nou ja, voor jullie lastiger, Dat heb vooraf gezegd. Hè, de hamerbak maakt misschien wel een kans omdat het geaccidenteerder is. Maar ja. hoe pakte dat uit, vond jij? Um, ja, het is wel echt zo dat we bijna alle ploegentijdritten die we tot nog toe gereden hebben, die waren vlak. Dus het is wel echt heel iets, heel iets anders. Uh, maar ik denk dat het op zich wel in ons voordeel is. Omdat uh, het gaat om, uh, om de sterkte in de breedte in je ploeg. En ik denk dat wij wel vier uh, hele sterke rensters hebben, ook om berg op te rijden. En je kan bijvoorbeeld wel, Marianne Vos natuurlijk in je team hebben, die super superhard bergop rijdt. Maar ja, nummer 2, 3 en 4 moeten allemaal wel aan kunnen haken. Dus, uh, het gaat ja, vaak om de zwakste schakel in ja, zijn ploegentijdrit. Het niet om de niet onder sterkste. Dus uh, in dat geval denk ik dat wij daar uh, wel voordeel mee hadden. De Rabobank Vrouwenploeg was een van de uitdagers van Specialized. Maar de ploeg rond Marianne Vos moest het met z'n vieren doen. Bijna de hele rit. In het begin ging namelijk van alles mis. Ferran Prevot moest van fiets wisselen en werd even later meegenomen in een val van Slappendel. Het was Murphy's Law. Marianne Vos. Nou, nee, ja, goed, uh, nat natuurlijk, uh, ja, is dat niet waar je waar je rekening mee houdt dat de Natuurlijk kan er van alles gebeuren, maar dat er eerst de eerste vijf kilometer dat je dan nog met vier zit, dat is niet echt het scenario waar je, waar je aan denkt. Maar goed, dan, dan moet je verder. Ik bedoel, dan ga je er gewoon het beste van proberen te maken en met z'n viertjes. Maar een ploegje van vier is niet genoeg. Toch kwam Rabo nog bijna op het podium. Op 21 seconden van nummer 3, team <lacht> AA Drink. Geen Nederlandse ploeger dus als wereldkampioen, maar wel twee Nederlanders in buitenlandse ploegen: Nicky Terfstra en Ellen van Dijk. Een bijdrage was dat van uh, Steven Dalenbouts. Dan naar dat andere grote sportevenement, drie dagen lang... was uh, de beste tennisser ter wereld op uh, Amsterdams gravel te bewonderen. Roger Federer, daar heb ik het natuurlijk over. Hij versloeg uh, het Nederlands Davis Cup team samen met zijn landgenoot Stanislas Vavrinka uiteraard. Maar het ging natuurlijk dit week einde om King Roger. Roger Federer, levende legende, icoon. Zijn aanwezigheid in Amsterdam is bijzonder, maar zorgt voor gemengde gevoelens binnen de Nederlandse ploeg. Ik had het niet erg gevonden als hij niet zou komen. Ja, het enige wat ik kan doen is het hem zo lastig mogelijk maken en hem voor ieder punt zo hard mogelijk laten werken. Geen vuiltje aan de lucht van de Zwitser die goed speelt, zeker in die tweede set, geconcentreerd weinig fouten maakt, zijn ding doet. De beste tennisser, alle tijden, zwaait naar het Nederlandse publiek, naar de Zwitserse fans. Prachtig gespeeld. En daar is de winst voor Zwitserland, voor Roger Federer. Business as usual. Goed nieuws voor de mensen die vandaag graag Roger Federer willen zien, want hij gaat namelijk spelen. Simpel, nee, die is niet simpel. Federer mist hem. Hij mist hem. En dus is daar de overwinning in de dubbel voor Nederland. Ja, en dan de nummer 1 van de wereld tegen de nummer 1 van Nederland. Federer tegen Hazen, volle bak. En dat is mooi, het gaat nog ergens om op deze zondag in de eerste twee sets Roger Federer overduidelijk de sterkste. Hazen eh, niet echt imponerend. 6-1 en 6-4 het voordeel van Federer. En dan kan Federer serveren voor de winst bij 5-4. En maakt hij het met een ees uit en wint hij de laatste set met 6-4. En zo houdt Roger Federer Zwitserland in de wereldgroep. Ah, je moet naar je eigen prestaties kijken. Hè? Maar dat had ik van tevoren ook gezegd. Als we het gaan afzetten tegen Van Vrinka en Vedere, die kwaliteit hebben we niet. Overall, I'm extremely happy. And it's been a good weekend and a fun weekend, particularly here in Holland. Walter Tempelman was de regisseur van deze korte radiofilm. Roger Federer was hier. Klepten en After Midnight. Het is bijna kwart voor elf op Radio 1 en het is langs de lijn. Het Nederlandse honkbalteam heeft het honderdjarig bestaan... van de bond niet kunnen vieren met een Europese titel. In de finale was Italië met 8-3 te sterk. Pitches Sharon Martis en Juan Carlos Sulbaran maakten hun status op de heuvel niet waar... en kregen acht runs tegen. Bondscoach Brian Farley had zich de finale tegen de aardsvijand... dan ook iets anders voorgesteld. Ja, zeker. Ik bedoel... Uh... De sterke dingen die wij zo goed doen over de jaren, die heeft ons een uh, macht gemaakt in honkbal. Uh, waren we vandaag niet. En dat is de pitching. Wij lenen heel vaak op onze, uh, onze pitchers. En uh, vandaag hadden we gewoon uh, ja, vier pitchers in, uh, uh, aanwezig voor vandaag. En wij begonnen met Martis. Ja, iemand met uh, natuurlijk heel veel waarding en een uh, fantastische pitcher. Maar hij had het helaas niet. En dan uh, kwamen we met Soeberan en uh, Edem Dito. En uh, uiteindelijk uh, kwam Tommy Stafbergen met eigenlijk de beste prestatie van de drie. Maar dat was uh, helaas te laat. En aanvallend, was hun pitching ook te goed voor jullie slagmensen? Nee, ik vond het niet. Ik vond dat we gewoon uh, weer het probleem hebben met de bal naar Rexa Kolt van het veld te slaan. En uh, we waren gewoon steeds te vroeg. En een uh, kwestie van timing. En uh, we hadden gewoon een hele moeite met dat. En uh, dat is wel... Uh, ik had het gevoel dat we beter konden kon doen tegen een werper met uh, 84 85. Maar hij moet eerlijk zeggen, hij uh, heeft een goede sinker en uh, hij, hij, hij laat beide kanten van de plaat gooien. Het is gewoon een ware pitcher, een goede pitcher, maar uh, niet iemand die ons uh, zo uh, naar zes honkslagen kan houden. Kun je ons even meenemen naar de derde en vierde inning, waar het eigenlijk mis ging voor jullie? Ja, nou, ik denk uh, de derde inning was, uh, een situatie waar een paar ballen gingen door de juiste plek Een paar ballen die we noemen met ogen. En dat is heel lastig natuurlijk, want we speelden gewoon verdedigend op het juiste moment. Perfect, maar die bal ging gewoon door. Hier op de eerste honk en daar twee. Maar ik denk het belangrijkste moment was in de, in de vierde inning toen met 2-0. Uh, met die Latore, de catcher, aan de slag. En hij sloeg die bal door het midden. En op dat moment was het uh, wat mij betreft uh, de derde nul. 4-2 waren we uit de inning. En, uh, en die bal die stoot, uh, gewoon heel raar op het laatste moment. Over Nicky's, oh, sorry, onder Nicky's handschoen. En uh, ja, dan uh, twee punten van dat, punt, van dat moment en dan, dan de volgende slag, men slaat die bal over Wesley's hoofd. En ineens ben je van uh, 4-2 einde inning tot uh, 8-2. Ja, dan is het gewoon moeilijk tegen zo'n ploeg terug te komen van 8-2. Dat uh, was eigenlijk de wedstrijd wat mij betreft. Een paar dubieuze calls vond ik. En uh, die waren ook natuurlijk heel belangrijk in die inning. Met Soberan, uh, die kwam binnen en uh, hij maakte wat mij betreft een dubbelspel einde inning. En uh, ja, die had een andere mening. En uh, op dat moment, uh, ja, dat, dat kost je ook een punt. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, waren zij gewoon op het moment uh, beter. En uh, dat moet gewoon toegeven. Heb je wel hoop gehouden tijdens de wedstrijd? Ja, ah, natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, die, die jongens hebben nooit opgegeven. Die gingen gewoon echt door. En uh, daar ben ik heel trots op. En de manier waarbij Tommy uh, binnen de wedstrijd kwam en, uh, en gooit gewoon de pot dicht voor de laatste vier innings. Ja, dat zegt heel veel over zijn... Uh, zijn drijf en uh, emoties. En uh, hij was gewoon natuurlijk heel emotioneel, maar hij is gewoon zo, zo, zo, is, zo is Tommy Staafbergen. En uh, ik vond het gewoon fantastisch. Helaas uh, was het een beetje te laat. Had je verwacht dat je team scherper was na, na de, de wedstrijd van gisteren? Ja, natuurlijk. We hebben gewoon een goede meeting gehad. Uh, we kwamen oud, uh, scherp. Ik vond het gewoon. Uh... Helaas, ik, ja, Sharon had zijn dag niet en um, dat kan gebeuren in honkbal en je hoopt alleen maar dat het niet gebeurt op een finale. En, uh, maar hij had zijn snelheid niet en zijn locatie niet. De tweede pitches uh, kon hij niet over de plaat gooien en die waren geduldig, die wachtten hem uit. En uh, die maakten gewoon een paar goede slagbeurten en zetten ons onder druk meteen. En we stonden met 1-0 voor in de eerste inning, heel goed begin van ons. Maar we konden het niet houden. Elke inning hadden we gewoon de eerste slagman op de honker. De eerste vier van de vijf innings was de eerste slagman op de honker. Dat zet je verdediging ontzettend onder druk. En uh, ja, je kan niet doorgaan met dat soort situaties zonder punten op te geven. Brian Farley, de bondscoach, was dat na de verloren finale tegen Italië met 8-3... tegen verslaggever Rutger Hekman. Nazi en Turn Me On. Tussendoor één uitslag uit uh, Italië. Torino speelde thuis tegen Inter. En Inter won met uh, 2-0. Wesley Snijder begon in de basis. Werd gewisseld in de 66 e minuut. Uh, Cassano kwam erin en die scoorde de tweede goal. De eerste werd gemaakt door Milito. Precies vijf weken nadat bondscoach Paul van As in Londen... met zijn hockeymannen een zilveren medaille op de Olympische Spelen won... zag hij eindelijk weer eens een hockeywedstrijd. Van As was namelijk bij het openingsduel in de hoofdklasse HGC... Met kom, uh, tegen Kampong. En, uh, hij werd uh, olympisch gehuldigd bij HCG. HGC. Is volgens mij speelde, coachte en hanteerde hij ook de voorzittershamer een aantal jaren. Verslaggever Tim Steens sprak in Wassenaar met Van As. Ben je een beetje uitgerust naar de Olympische Spelen? Want dat heeft wel heel veel energie gekost, hè? Ja, het was een mooi toernooi natuurlijk. Uh, ja, het was lekker om even weg te zijn. Van de andere kant moet ik wel zeggen, ik was nooit super gespannen op dat toernooi. Ik heb dat vrij relaxed meegemaakt en uh, kon daar ook echt mezelf zijn. En uh, wel natuurlijk gefocust van, uh, van wedstrijd naar wedstrijd. Uh, maar het voelde niet alsof ik heel erg vermoeid uh, in Nederland terugkwam. Dus uh, dat hielp ook alweer bij het herstel. Maar het is gewoon lekker om dan toch even weg te gaan, andere dingen te doen. En, uh, en nu weer de draad op te pakken. Veel reacties gehad naar die spelen? Ja. ja enorm. Wat ik niet wist uh, in mijn kamertje het Olympisch dorp is uh, dat wij zo'n indruk hebben gemaakt in Nederland met de wedstrijd die we hebben gespeeld en met name de manier waarop we hebben gespeeld. Daar, uh, daar heeft eigenlijk iedereen het over. Iedereen vindt het eigenlijk sneu dat we die, die laatste mm. hebben niet kunnen winnen, maar uh, tot vier minuten voor het eind van het toernooi uh, was het allemaal uh, super. <laughs> ja, zo is het in sport. En uh, uh, nou, dat uh, bij mij overheerst het natuurlijk vlak na die uh, finale toch de teleurstelling, maar uh, gaandeweg merk ik dat. Ik moet omschakelen, we moeten ook door. We, moeten ook, we hebben wel iets neergezet. En we hebben het hockey ook wel een beetje kunnen veranderen. Dat was natuurlijk ook wel weer een beetje mijn doelstelling mm -hmm. om dat te doen. Paul, we moeten even verder kijken naar de toekomst. Uh, wat is het al bekend of je doorgaat of dat je door wil gaan? Uh, hoe staan de zaken er op dit moment voor? Um, ja, Ik heb vorige week een gesprek gehad met de KNB En... Um... Ja, dat is, dat is altijd, hè? Ik, in principe houdt het op. Maar uh, zij hebben het wel de intentie ook om met mij door te gaan. Ik heb de intentie om met de KNW door te gaan. Maar er zitten natuurlijk altijd van twee kanten wat haken en ogen en wat vragen en dingen. Uh, en daar hebben we het nu over. En daar moet nog een ei definitief over gelegd worden. Maar op dit moment, het is dus nog niet rond, het is ook nog niet zeker. Maar ik verwacht wel dat we volgende week daar meer duidelijkheid over krijgen. Ja, want uh, de Champions Trophy is 1 december al in Melbourne in Australië, dus dat komt al snel. Ja, dat komt heel snel en dat betekent dat we toch half uh, oktober eigenlijk moeten beginnen met, uh, met ook het Nederlands elftalprogramma. Dat betekent dat er altijd allerlei uh, wedstrijden en dingen alweer geregeld moeten worden, dus dat programma moet eigenlijk wel gebouwd gaan worden. Maar uh, zoals gezegd, ik verwacht volgende week wel uh, uh, uitsluitsel. In de groep leeft het waarschijnlijk ook wel dat ze graag met jou door willen gaan. Heb je daar signalen van gekregen? Ja, bijna iedereen zei het hoor. Bij, iedereen, zelfs in de pers heb ik dingen teruggehoord. Dat, dat mensen zeiden, nou het zou leuk zijn als we met Paul naar 2014 naar het WK kunnen in Den Haag. Hm. Dat is ook logisch, want ik heb ingezet op iets heel vernieuwends, Zowel de trainingsleer, zowel de manier van trainen hebben we aangepast. Want dat wordt ook zomaar natuurlijk wel veel vergeten. Ons spel is veel agressiever. Ons spel is heel erg naar voren gericht. We spelen natuurlijk met hoop lef. Nou, dat hebben we allemaal kunnen zien. En... Um, um, nou, uiteindelijk vinden, voelen ze zich daar wel bij, vinden ze dat mooi... en zouden ze op die manier onze gezamenlijke missie, zei ik, op, op die manier natuurlijk goud gaan winnen. En uh, ja, daar uh, uh, ja, moet ik er wel bij zijn. Ik, vind ook, ik, vind ook wel, ik heb ook tegen de KNB gezegd, ik zou dat ook wel willen. Ik, ik, ik wil dat zeker afmaken, de rit. Uh, maar goed, uh, het is even een momentje van evaluatie natuurlijk. Want je hebt ook een paar voorwaarden gesteld waar, waar, waar, waarop je wil doorgaan. Ja, natuurlijk. Uh, ik ben natuurlijk ook twee jaar verder. Uh, in het begin was alles nieuw. Uh, nu weet ik natuurlijk een hoop dingen meer. Ik heb de VU bij het programma betrokken. Ik, ben, ik heb best wel intern ook af en toe hier en daar moeten knokken... om wat ruimte te krijgen. Ik heb gezegd, nou dat, dat moet nu eigenlijk achter de rug zijn... Uh... Uh, het is natuurlijk wel... Mijn manier van trainen is toch wel heel anders dan dat gangbaar. Ik heb alle krachtprogramma's eruit gedaan. Uh, maar het dus, heeft blijkbaar aangeslagen hè? Ja, Ook bij het de jongens. Het, ja, het heeft, nu was het, eigenlijk was het nu voor tot te spelen een risico. Nu hef, hef, hef, hebben we kunnen zien en kunnen voelen. En de jongens hebben het zelf ervaren. Jezus, uh, ja, we zijn zo fit. Uh, ja, jezus, Dat is eigenlijk hartstikke mooi. Dus uh, daar zal het niet aan liggen. Nou, daar zijn een paar dingen natuurlijk wat, waardoor je anders met elkaar in, in gesprek komt dan, uh, dan voorheen. Ja, je zei het al, het WK over twee jaar in Den Haag. Daarvoor natuurlijk nog de EK, volgend jaar in België. Het is wel weer twee jaar verder. Hè? Het kost een hoop tijd, een hoop energie, denk ik. Kan je dat nog opbrengen? Ja, ik kan het, ik kan het best wel op, opbrengen. Uh, ik denk ook wel, Tim, omdat wij niet, uh, geen goud hebben gehaald. Uh, want er Ontbreekt de, nog iets? Ja, er ontbreekt ja. nog iets en, en dat knaagt. Uh, uh, en ik denk dat we op deze manier, mijn, het mooiste is, de missie is eigenlijk pas echt geslaagd als je op deze manier met onze spelwijze, met, nou, met alles wat we nu eigenlijk veranderd hebben, met de verjonging eigenlijk die natuurlijk per jaar hopelijk nog weer wat beter stap maken, dat we daar op die manier goud halen, dat zou natuurlijk het ultieme zijn. En, en, en daarom uh, denk ik ook, daarom heb ik ook gezegd, ja, uh, ik maak het af. Als jullie willen dat ik het afmaak, mm -hmm. dan, dan maak ik het af en ben ik daarbij. Van Ars blijft dus onze coach. Goed, na het oog gaan met John Jansen van Galen. Nog even in een notendop het sportweekende van Langs de Lijn. Goedenavond. Rood, Kali moet eraf. Utrecht met zijn tienen. Hij was er doorheen, Zeefuik. En als je dan de regels gewoon goed toepast... dan moet je de rode kaart geven. Ja, het, zijn, het is het verhaal van de tien kleine negentjes. Er zijn er nog maar negen bij Utrecht. Schietkant voor Sjeunen. En die schiet er met de Goede dag, wat een schitterende goal van de Lasse Schöne. 72e minuut, bal ligt op 11 meter, Immers erachter en hij gaat dus een penalty nemen. Immers voor zijn tweede goal voor Feyenoord, dat lukt. Een goede goal van uh, Josie Elfie doorzet AZ op voorsprong in het duel tegen Roda. Dat gebeurt dan na 12 minuten ruim. Willem Jansen maakt 5-1 voor FC Twente, nu uh, is, het, uh, is de beer los. We hebben wel een gouden medaille, toch gewoon, hè? want het is een uh, kampioenschap voor merkenploegen. Een Duitse ploegteam uh, specialise dat bij de dames won. Maar Ellen van Dijk maakt dat deel van uit, dat was zeer belangrijk in die ploeg. Daar is hij dan, het doelpunt dat deze wedstrijd zo nodig had. 0-1 in het voordeel nu van Vitesse. En ik noemde net zijn naam, Mike Havenaar. Hou hem in de gaten, want hij is levensgevaarlijk. Het wordt een slachtpartij in Alkmaar. Vijf minuten voor rust, wordt het 3-0. Ja, ja, daar is hij dan, de gelijkmaker. VVV scoort weer Via No voor fout achterin bij NEC. Yvender Snow blundert.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 En dan kan Federer serveren voor de winst bij 5-4. En maakt hij het met een ees uit? De bal nog in het 16 meter, gebied. blijft er gaan. nog een doelpunt. Ja, een doelpunt, ja, wel zegt. Het is, dacht ik, Everton die de bal van zeer nabij schiet. Jongen, jongen, jongen. Staat 8-2 voor de Italianen. En nu wordt het toch wel heel erg moeilijk. Goud is dan voor die Belgische ploeg van Omega Pharma Quickstep. Het publiek gaat staan. Het publiek vergeet hier als de tiende man